Uur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 Zo is het van Een hele goede middag. Het is even na twee uur. Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Toch wel een redelijke zonnige zaterdagmiddag. Ja, de zon schijnt weer zo nu en dan, hè? Oh, wat hebben we alweer aan regen gehad vandaag. Pah, helemaal niks uit. Heel veel uh, lekkere muziek hoorde je zo ook aan het begin van dit programma. Olly Jerry uit de jaren tachtig. Dat was There's No Stopping as Now... 9 over 2, het op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Je zei het al terecht, een beetje een flauw zonnetje. Ja, maar zo nu en dan komt ie op. Er is een zonnetje, dus voor ons alle reden weer om ons naar de studio te snellen hier aan de Tolweg 10a. Om voor nu drie uur lang ZFM uh, Zand, uh, Zandvoort op zondag, uh, zaterdag te gaan presenteren. We hebben weer een overvol programma. En natuurlijk ontbreken ook de vaste onderdelen deze keer niet. Rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement is in of rondom Zandvoort... waarvan u denkt van, hé, hey, daar wil ik naartoe. Dan kunt u even meeschrijven. Of het zonnetje blijft schijnen vandaag en morgen... dat hoort u om half drie, want dan is het tijd voor het weerbericht. We hebben weer een nieuw dier van de week. En hier luistert naar de naam Granu. En dat allemaal om half vijf. Het gedicht van de week is een verzoekje. En hij is in het Engels. Oh, ja, hij is in het Engels. En uh, het heeft alles te maken met liefde. Een heel prachtig, mooi Engels gedicht. Dat allemaal om kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En zometeen gaan we eerst even schakelen met uh, Radio Stiphout. Want uh, er is weer alom paniek in Zandvoort. Want voor vele uh, ziggo-kijkers gaat de tv volgende week op zwart. Zwart. En uh, om ja. uh, u alvast daarop voor te bereiden... Uh, hebt u al de nodige informatie ontvangen als u een klant bent van Stiphout. Maar we gaan eens even vragen wat u het beste kan doen. En als u het allemaal goed uh, volgt, dan valt het allemaal reuze mee. En kunt u het allemaal uh, zelf dan wel met hulp van de buurman of vrouw... Weer regelen, maar dat horen we allemaal om kwart over twee van Radio Stiphout. Uh, we gaan straks gewoon proberen Joop van Es te bellen, want er uh, wordt weer gevoetbald vandaag. En dan hebben we het over SV Zandvoort thuis om half drie tegen SCW1. En tien over half drie gaan we weer schakelen met Joop van S. Uh, hij komt vanmiddag langs, ja ja, hij komt vanmiddag langs. De, uh, de kinderburgemeester, want die is, vanaf, die is gistermorgen om negen uur uh, benoemd als burgemeester. En dan hebben we het natuurlijk over Vin Damhof. En hij, komt, hij heeft een overvol programma vandaag. Vandaar dat hij pas om tien over vier bij ons in de studio kan aanschuiven. En die gaat ons natuurlijk alles vertellen over de Kids Adventure Week. En het staat allemaal in het motto van: In Zandvoort is alles kids. Dus genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ja, want Vin uh, is vanmiddag ook op het plein, hè? Vin, het raadhuisplein. Hij heeft uh, een, onder het motto van: En dan moet ik even spieken, want er zijn zoveel activiteiten. Het plein van de Hoge Nood heeft hij geopend. En vanmorgen heeft hij natuurlijk uh, ook het VVV, het linkje, doorgeknipt. Om officieel uh, de opening van de Kids Adventure Week. Daarover uitgegaan, we uitgebreid uh, stilstaan om tien over vier. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe hij dat ervaart, zeg maar. Nou ja, ja. Dat horen we straks zo rond tien over vier. Verder ook vanmiddag weer heel veel lekkere muziek op de Zalvoortse Radio. Het is zaterdagmiddag lekker doorkomen met onder meer deze van Vitesse. Hier is Rosalind. She's been a Op de zaterdagmiddag van CfM gingen we terug naar 1983. Je hoorde de Nederlandse band Vitesse, dat was Rosalind. Ja, we schakelen live over naar het centrum van Zonvoorts, naar Radio Stiphouts, Aan de grote kroch natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag, albert jan met Vlezer, Radio Stiphouts. Hoi, ja, we dachten, we gaan je maar eens even bellen... want de, om alle paniek die toch een beetje in het dorp uh, gonst... Even een beetje, ja, laten we zeggen, de kop in te drukken. Ja, ja. Want het, het, het, uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Maar er gaat, staat wel wat te gebeuren vanaf aankomende ja. dinsdag, hè? Ja, vanaf, vanaf aankomende dinsdag gaat, gaat Zigo samen met, met UPC het hele zenderaanbod omgooien. Dat betekent hier in Zandvoort dat we vanaf een uur of tien geen beeld meer hebben. Tenminste als we via Sigo digitaal kijken. En daar moeten wat handelingen voor, voor verricht worden. Allereerst even, mensen die gewoon analoog kijken, die hebben verder geen probleem, hè? Nee, daar verandert helemaal niks in. Nee, dus dat blijft gewoon bij het oude. Dus daar hoeft men zich geen zorgen over te maken. Nou, hebben jullie uh, medio januari al jullie klanten al een uh, informatie-mail uh, gestuurd... en uh, vorige week uh, de daadwerkelijke omzettingsinformatie uh, Wat kunnen mensen uh, het, het beste doen uh, om, als, het, als ze op zwart gaan? Wat kunnen ze dan het beste doen? Nou, ten eerste, het belangrijkste is dat mensen niet in paniek gaan raken. <laughs> dat is een goeie. Het is maar een, is maar een tv. Nee, er, zal natuurlijk wel, er wordt natuurlijk heel veel tv gekeken, en, en, dus mensen zullen best wel eventjes even in de verwarring raken. Eigenlijk wat eigenlijk belangrijk is, dat mensen gewoon eerst het stappenplan erbij houden. Gewoon eventjes uitzoeken, wat hebben we voor televisie? Hebben we een kaartje in de televisie of hebben we een losse ontvanger? Ja, daar zijn twee hele duidelijke stappenplannen door Sigo ook in, in, meegeleverd in de, in de laatste brief. En dan eigenlijk is het nog wel, als u stap voor stap volgt, is het heel goed zelf te doen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen ze natuurlijk uh, bij de Sigo steunpunten terecht. Dan komt er op Louis Davidskarree komt, uh, komt een Sigo-steunpunt. Uh, oh, terecht. dat is al. Uh... Met ingang van ja. dinsdag? Of... Van, ja, vanaf, uh, vanaf het moment dat de omzetting plaats gaat vinden, zal daar een steunpunt komen. Ja. En ten tweede zijn er natuurlijk uh, onze vaste klanten, en dat is bijna heel Zandvoort. Uh, gelukkig hoor, dat zeg ik er strak bij. Ja. Uh, die ook op ons terug zullen vallen. Alleen wij raden aan om ook, omdat wij natuurlijk heel veel aanvragen gaan krijgen. en, en het ook een beetje op een uh, vervelend moment komt omdat de vakantie begonnen is. en ook wij met vakantiegangen zitten, ja. kunnen wij niet iedereen binnen een paar dagen helpen. En dat dat is heel vervelend en dat zien wij zelf ook wel in. Dus wij uh, raden eigenlijk iedereen aan om ook eventjes bij buren, kennissen, kinderen, kleinkinderen uh, te raden te gaan... of die daarin willen helpen. Uh, ja, oké. Okay. Uh, je, je zei het net al, een stappenplan. Hoe kunnen uh, uh, mensen die dus, uh, daarmee te maken krijgen met het op zwart gaan? Een stappenplan uh, verkrijgen. Nou, de stappen, het stappenplan is bij de laatste brief die vooral vandaag bij iedereen op de mat is gevallen uh, meegeleverd. Uh, wij hebben hier ook een hele stapel liggen voor zowel de, de, de modules in de televisie als ook, voor de, als ook voor de losse ontvangers. Dus die stappenplannen zijn ook bij ons op te halen. Ja, dus, uh, maar goed, die stappenplan, uh, ik, heb, ik heb het uh, even bekeken, maar het ja. oogt nogal vrij duidelijk. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat als je wat ouder bent, dat je geneigd bent om een beetje paniekerig te worden. Maar als je er gewoon even rustig voor gaat zitten... Ja. Uh, is het uh, het hele, hele traject duurt ongeveer 10 minuten en ja. voordat alle zenders weer boven water zijn, dan ben je een half uur verder. Maar goed, als je er even rustig voor gaat zitten, is, is het best te doen. Ja. En anders, zoals jij al zei, dat steunpunt is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar waar mensen ook mee te maken krijgen, is dat ze dan op een gegeven moment bijvoorbeeld Nederland 1, uh, of NPO 1 moet ik nu zeggen, op een ander nummer krijgen. Als het goed is niet. Uh, voor zover wij de wetenschap hebben, blijft gewoon eigenlijk alles een beetje bij het oude. Uh, er zullen misschien wel met de HD-zenders, want er komen er meer HD-zenders, dus die hoge kwaliteit zenders bij. Dus daar zal wel iets in veranderen in, uh, in, uh, in nummeringen. Ja. Daar krijgen wij ook weer de nieuwe lijsten voor. Dus die, die, die nieuwe zenderlijsten die straks actief zijn, die zijn ook bij ons af te halen. Maar die zult u ook via Siggo toegestuurd krijgen. Oké, okay, dus uh, nou in ieder geval, er zijn opties uh, te ja. over om, uh, om voor mensen die het dan eventueel toch problemen mee zouden kunnen krijgen. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat jullie als tiphoud er van jullie kant ook alles aan gedaan hebben ja. qua voorinformatie. Ja en uh, qua meelingen om het zomaar te zeggen, dus het, het ja, met buren en uh, wellicht als je zelf je hoeft niet echt technisch te zijn om het uh, nee, joh, te doen nee, hè. Nee, nee er, er is uh, aan de hand van dat stappenplan uh, zijn er heel veel mensen die zeggen joh, ik heb het ook bij mijn moeder gedaan en het is helemaal niet zo moeilijk, dus ik doe het ook wel even bij de buurvrouw van mijn moeder. Ja. Uh, er komen ook een soort postertjes, die zijn eventueel ook uh, die zijn ook via onze Facebookpagina te downloaden. En ...voor mensen die zich beschikbaar stellen... Van, ...ik wil daar mensen mee helpen... ...die hangen de posters voor het raam... Uh, ...bel bij mij aan of klop aan... ...en, uh, en, ik, en ik help u daarmee. Ja. Dus wat dat betreft wordt er vanuit Zigo ...en vanuit onze situatie uh, nou, zoveel mogelijk... ...aangedaan om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ja, en kijk... ...niet in eerste instantie... ...mochten op termijn mensen er toch... Bij, bij, uh, ...met het probleem blijven, uh, blijven zitten... ...dan kunnen ze natuurlijk altijd nog... ...in tweede instantie of in derde instantie... ...want er zijn natuurlijk, dus je hebt het stappenplan... ...je ja. kan naar de ZIGO. Uh, steunpunt bij het LDC, dus ja. hè, dan kunnen ze altijd nog alsnog bij jullie aankloppen van moest luisteren, het lukt ja, mij echt ja. niet. Tuurlijk, uh, we zijn, uh, zijn uh, we staan, uh, we staan altijd klaar voor de mensen en dat, uh, dat hopen we gewoon in dit geval ook uh, te blijven doen. Ja, maar je zei het al, die vakantieperiode, ik bedoel, de druk is dan op dat moment wel erg hoog. Ja, ja het komt wel eventjes net veel op een slecht moment <laughs> uit, <Ja. laughs> Dat is vaak zo met Ziggo, oh, geintje. Ja, <laughs> maar even overal, Ziggo, you samen Ziggo, eh, uh, Waarom zijn die gefuseerd? Nou, eigenlijk het, de, de belangrijkste reden is om, uh, om een stukje kwaliteit te waarborgen. Uh, er is natuurlijk al heel wat jaren over gesproken. Joep wilde al heel graag samen met Ziggo. Uh, maar in verband met, uh, met, uh, met, met allerlei regeltjes in, uh, in de wet mocht dat niet. Uh, omdat zij dan de grootste zouden zijn en, uh, en geen concurrentie zouden hebben. Nou, er zijn wel wat kleine concurrenten, dus het mag. De, de, de, het uiteindelijke doel is om een, een kwalitatief... Een betere samenwerking neerzetten. Dat is een betere voor ons allemaal. Is. We houden er een betere radio- en televisiestructuur op na. Ja. En dat is de insteek van de hele samen samenvoeging. Nou, duidelijk verhaal. Uh, als mensen gewoon rustig blijven... en het stappenplan ja. gewoon stapje voor stapje volgen... volgen. Dan, uh, dan, uh, dan hoop ik niet dat jullie overstelpt worden met aanvragen. En er zijn genoeg andere alternatieven... om dat in eerste instantie op te lossen. Tuurlijk. En uh, nogmaals, het stappenplan kan men downloaden downloaden, eventueel in de winkel af te halen, ja, top. Uh, op te vragen via de site van, van Ziggo, ook daarin kunnen we nog, uh, nog uh, helpen. Ja. Uh, maar ook in de winkel hebben we voldoende voorraad, denk ik, om, uh, om de meeste mensen toch uh, te kunnen helpen daarmee. Nou, en dan heb ik nog een leuke toevoeging voor je, want ook op de ZFM-app staat het, ja? staat het uh, stappenplan uh, gepubliceerd. En de instructiefilm. En de instructiefilm. Dus uh, ook van onze kant uh, helpen wij uh, Zandvoort zoveel Zandvoort mogelijk. hier in het dorp. Oké, okay. zeg ja. uh, niets meer aan de orde zijnde. Hartelijk dank voor deze informatie. Graag gedaan. En ik wens jullie komende week veel wijsheid. <laughs> Gaat lukken, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Okay. He. Dankjewel. Ja. Wel, he. Hoi, hoi. Ja. En die tv moet uh, gauw weer van het zwart af. En dan moet het zonnetje weer gaan schijnen. Hier is The Sun Always Shines on TV. Dat juist van Radio Stip -out. Aankomende dinsdag gaat het dan gebeuren hier in Zalvoort. TV op zwart voor de digitale kijkers bij Ziggo. Het probleem is vrij eenvoudig te verhelpen met onder meer het stappenplan. En kijk anders even op de instructiefilm die ook beschikbaar is. Onder meer op de CFM app. Om een beetje vrolijk te houden dat gebeuren van Ziggo draaien we Aha.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 ZFM Al 25 jaar Live in Zandvoort hey, Zo is het maar dit En dan geniet je nog het hele jaar vandoor bij ZFM Met heel veel lokale en regionale informatie Natuurlijk ook heel veel lekkere muziek Waaronder deze van Milky Chance en de Stolen Dance I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 Ja, maar het blijft zo lekker lekkere plaat. Hè? Deze is van Milken Janssen en de Stolen Dance. 25 jaar. FM Westkust. Weerbericht. Het is 1 minuut over half 3. Tijd voor het weer voor de komende dagen. Het lage drukgebied Irina, de schuldige aan een natte vrijdag, ligt vandaag boven Denemarken. En aan de achterzijde daarvan komt het vandaag tot buien. Deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel, onweer en misschien wel een vlok smeltende sneeuw. Zo nu en dan, en daar is hij dan, schijnt ook de zon. En dan kan de temperatuur oplopen naar een graad of zes. Maar tijdens stevige buien is het enkele graden kouder. De wind waait uit het noordwesten en is matig in de polder en vrij krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. Vanavond en de komende nacht profiteren we van een uitlopen van het Azoren hoge drukgebied. En daardoor blijft het droog met flinke opklaringen. De westenwind waait overal matig en de temperatuur daalt naar waarden rond het vriespunt. Morgen profiteren we volop van die hoge drukuitloper en daardoor blijft het droog en zijn er periode met zon. Vanuit het westen nadert geleidelijk weer een volgende Atlantische depressie. En daardoor krimpt de westenwind naar zuid en neemt later op de dag in kracht toe. En ook de bewolking zal in de middag weer toenemen. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zondagavond en in de nacht naar maandag gaat het regenen en bovendien ook flink waaien. In de polder waait het hard en aan zee stormachtig. Wellicht even storm, windkracht 8 tot 9, u hoort het goed. Uit het zuiden tot zuidwesten. Maandag overdag is het overwegend droog met in de middag geregeld zonneschijn. De Zuidwestenwind is afgenomen naar matig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur ligt rond de 9 graden. Dinsdag schijnt dan geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. En bij die buien is hagel en onweer mogelijk. De zuidwestenwind is weer toegenomen en waait een vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur ligt rond de 7 graden. En tot slot, woensdag lijkt het even droog te blijven met geregeld zonneschijn. De wind waait aan uit het noorden en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 8 graden. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.meteo-pagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Was het weer. Het en voort. Nog heel veel lekkere muziek onderweg op de zaterdagmiddag bij CFM. Waaronder deze van Kip Cou en de Coconuts. Hier is de stoelpitchen. Peace on. Drop in the ocean But the faith is strong And if we gather out We can make more Een rijtje van 2-0 stop bij CV Moria's eerste. De serie van Kit Kuyel en de Kalkanats. Dat was uh, stoelpitsen gevolgd door Make More Sounds. Jacqueline Govaerts. Jawel, de Kids Adventure Week is vanmorgen officieel geopend, Albert-Jan. En wel door Vin Damhof, onze nieuwe burgemeester. Kinderburgemeester. Ja, ja, ja. Maar hij is onze nieuwe burgemeester. Heb je de foto gezien van ja, hem? Ja, zeker. Die uh, amsketting om. Geweldig. Nou, net echt, hè? De tienjarige Finn Damhof is de komende week tijdens de Kids Adventure Week... kinderburgemeester van Zandvoort. Tijdens de officiële installatie op vrijdag 20 februari op het gemeentehuis in Zandvoort... heeft Finn onder toeziend ogen van de pers en familie... de Amstketen uit handen van burgemeester Nick Meijer ontvangen. Hij neemt als vierde kinderburgemeester van Zandvoort het stokje over van Eva van der Meijen... en zal leiding gaan geven aan de Kids Adventure Week. Het eerste wapenfeit van de nieuw bakken kinderburgemeester was vanmorgen uh, met het doorknippen van een lint op het kantoor van VVV Zandvoort. En daarmee werd dus de Kids Adventure Week officieel geopend. Gedurende de week speelt de kinderburgemeester een, goede, een belangrijke rol bij verschillende activiteiten. Zoals bijvoorbeeld een interview op de lokale radiozender ZFM. En dat kunt u vanmiddag uh, om tien over vier live volgen en zelfs live bekijken. Zodra de Kids Adventure Week is afgelopen mag Vin zijn taak weer neerleggen. De verkiezing is uitgezet in het kader van de Kids Adventure Week in Zandvoort aan Zee... een initiatief van VVV Zandvoort. De avonturenweek valt samen met de voorjaarsvakantie van 21 tot en met 28 februari... en staat volledig in het teken van de kinderen. Iedere dag van de week heeft een eigen thema of bevat uh, activiteiten die bij het thema passen. Deelname aan de activiteiten is veelal gratis of tegen een kleine vergoeding. Om zeker te zijn dat de kinderen een plekje hebben bij de activiteit die zij willen doen... kunnen ze zich vooraf inschrijven via nou www.kidsadventureweek.nl www.kidsadventureweek.nl Dus straks om tien over vier het live interview met onze kinderburgemeester Vin Damhoff op uw lokale zender. Zo is het. Dankjewel Albert-Jan. Zometeen uiteraard veel meer zo rond tien over vier... over de Kids Adventure Week. Het is een zonnige zaterdagmiddag hierzovoort... met heel veel lekkere muziek. Waaronder de van de Dobby Brothers. Hier is de Long Train Running. Keep on. Een simpel live bij CFM. Uh, een oproep van het Zandvoorts mannenkoor. En daar uh, verleent CFM graag zijn medewerking aan. Het Zandvoorts mannenkoor zoekt namelijk versterking. Om de Deutsche Messe van Frank Schubert uit te voeren... is het Zandvoorts mannenkoor op zoek naar nieuwe leden. Ook zangers van buiten de padplaats zijn welkom. Het is de bedoeling om het muziekstuk uh, vierstemmig uit te voeren... in de Sint-Agata-kerk aan de Grote Krocht in Zandvoort... medio april met piano- of orgelbegeleiding... Ook zijn er nog onderhandelingen met andere kerken. Het koor bestaat uit bijna 50 mannen... die elke dinsdagavond ook bij elkaar komen... in de blauwe tram in het louis Carré. Ze geven 1 à 2 concerten per jaar. Inmiddels zijn we een hechte vriendengroep geworden... al dus bestuurslid Peter Tromp. We maken om het jaar een buitenlandse reisje... waarbij we onze partners en donateurs meenemen. Zo hebben we opgetreden in Barcelona, Praag, Luxemburg... Lille, Brugge en Gent. Barcelona was wel het hoogtepunt met een concert... voor de beroemde kathedraal Sagrada... Familia en een optreden voor 2500 man in de beroemdste klooster van Montserrat. Het koor is gestart op dinsdag 7 september 1982... al dus Hans Rubeling, voorzitter van het koor. Onder leiding van de toenmalige dirigent Dico van Putten... verzorgden we optredens en concerten. In de loop der jaren ontwikkelde het koor zich... onder leiding van diverse dirigenten... Frans Blekemolen, Paul Waarts, Wim de Vries en nu Arjan van Dijk... tot het huidige niveau. We hebben een LP opgenomen met Marco Bakker... En met de Zandvoortse zanger Dingetje. Er zijn diverse cd's via de, het secretariaat te verkrijgen. Onder andere van het concert in de protestantse kerk vorig jaar. We vinden het net fantastisch om te werken naar een goede uitvoering, al dus tromp. Maar daarnaast heerst er een gezellige sfeer. Het is heerlijke avondje uitgeworden. En na afloop drinken we gezamenlijk een drankje. De repetities, zoals gezegd, vinden plaats op dinsdagavond van 8 tot kwart over 10... in de blauwe trim in het louis -David carré. Informatie? Ieperbrune, Brune, telefoonnummer 023-571-7878... 023-571-7878... of e-mail naar bestuur apenstaatje bestuur apenstaatje want het zandvoorts heeft ook uw stem nodig. Ja, jij hebt een mooie stem, Albertjan. Is het wat voor jou of niet? En een praatstem, geen zangstem. Nee, oké, okay, dat is waar. Nou, laat me even een klein stukje horen. Of lukt. <laughs> ja, is komt er al. Ja, heel goed. <laughs> dus meld je aan bij het Zandvoorts mannenkoor. Iedereen is van harte welkom. De, de damesgroep Sister Slates en Frankie uit de jaren 80. Het is vijf minuten voor drie uur geworden. Nogmaals een hele goede middag. En welkom bij CFM. Ik zal het op zaterdag bij tot haar vijf uur vanmiddag. En het derde laatste uur mag zeker niet gaan missen. En het derde uur is rond tien over vier. Dan hebben we hem hier in de studio. De kinderburgemeester van dit jaar, Finn Damhoff. Hou dat in de gaten, je kan ook meekijken trouwens op www.zfm-live.nl Ga je een kijkje nemen in de studio van de CFM aan de Tolweg 10A. Je ziet hier hey baby, you were the one who tried to run away Go the night I'll be there to